1 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Niemand, de fans niet, de bezoekers niet, de recensenten niet. Ze zullen dit optreden nooit vergeten. Popster Beyoncé stond op het festival Coachella en ze deed iets unieks. Wat? Dat hoor je zo meteen in de nieuwsbrief. Maar eerst, de omstreden stukken over dividendbelasting worden toch openbaar. Dat in het uitgebreide internationaal met Jeroen Tjepkema.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 Nu worden ze dus wel openbaar, zegt Rutte. Nou, Dan gaat het dus om de stukken die bij financiën... op de inventarislijst staan bij het WOP-verzoek. Uh, dan gaat het om de twee notities die ook in het WOP-verzoek zitten aan Wiebes... Uh, die niet bij het formatiestuk staan voor het WOP-verzoek. En we gaan vragen bij andere departementen of zij nog stukken hebben. Je weet nooit 100 zeker of... Kijk, Het punt is, in zo'n formatie houden departementen natuurlijk niet heel precies bij... in alle gevallen, welke stukken ze wel of niet voor zo'n formatie maken, omdat het een informeel, deels ook informeel proces is. Maar je mag ervan uitgaan uh, dat die inventarislijst van financiën met zorg is opgesteld. Dus je hebt nooit garanties dat er nooit meer een stuk ergens opduikt, maar de kans erop wordt wel een stuk kleiner. De oppositiepartijen willen de memo zien omdat ze vermoeden... dat daarin staat dat afschaffen van de dividendbelasting veel geld kost... en een gunstig effect voor het vestigingsklimaat niet gegarandeerd is.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 Klokladers mogen voortaan niet meer worden ontslagen... en ze krijgen recht op juridische en financiële steun... zegt correspondent Arjan Noorlander. We kennen alle verhalen wel van mensen die aan de bel trekken... ergens bij de overheid en een bedrijf... en daar vervolgens zelf voor gestraft worden... hun baan kwijtraken, hun salaris kwijtraken... vaak ook nog financieel en strafrechtelijk vervolgd worden. Nou, dat moet afgelopen zijn, vindt de Europese Commissie. En als al die lidstaten dat niet zelf oplossen... zo hebben ze hier in Brussel gezegd... dan doen wij dat wel de komende wettelijke regels die ervoor zorgen dat klokkenluiders... als ze inderdaad de misstand op het spoor waren... niet ontslagen kunnen worden en beschermd zullen worden. De maatregelen moeten in alle 28 EU-landen gaan gelden. Een jongen van 12 uit Australië heeft een vakantie naar Bali geboekt... zonder dat zijn ouders ervan wisten. Hij overnacht er in een hotel totdat zijn moeder hem kwam halen. De jongen besloot zelf op reis te gaan na een ruzie met haar. Hij zocht stiekem een luchtvaartmaatschappij op... waarmee 12-jarigen zonder begeleiding mogen vliegen.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 De persgroep Nederland en Animal Shine gaan samenwerken op het gebied van online video. Ze gaan nieuwe formats bedenken en meer dan 3000 uur aan videocontent uitgeven. De mediabedrijven zullen zich vooral richten op onderwerpen als reizen, eten, comedy en entertainment. Het NOS-journaal. Kate Middleton, de echtgenote van de Britse prins William, ligt in het ziekenhuis voor de bevalling van haar derde kind. Het Twitter-account van Kensington Palace meldt dat ze vanochtend vroeg naar het St. Mary's ziekenhuis in Londen is gereden. Consulent Tim De Wit is bij het ziekenhuis. Ja, Tim, betekent dit uh, dat het lange wachten voorbij is voor al die fans daar? Ja, dat hangt natuurlijk even vanaf lang het nu nog gaat duren. Maar voor de echte Royal fans is dit wel een hele heugelijke dag. Want die hebben sommigen zelfs wel een week letterlijk hier voor het ziekenhuis zitten wachten. Er staan hier zelfs een aantal tentjes van mensen die hier voor het ziekenhuis hebben overnacht de afgelopen week. En daarnaast, wat ik hier voor de ingang van het ziekenhuis zie, is vooral heel veel pers. Eindeloos veel fotografen, cameraploegen, journalisten. En dan ook nog eens van over de hele wereld. Ik sta zelf naast een Japanse journalist en een columnist. Colombiaanse journalist van de Colombiaanse televisie. En daarnaast heel veel Amerikaanse pers. En natuurlijk heel veel Britse pers. Dus dat geeft wel aan uh, ja, dat het toch weer een enorm evenement aan het worden is. De geboorte van deze derde uh, baby van Kate en William. Uh, terwijl de aanloop hier naartoe naar de geboorte dat eigenlijk wel meeviel. Het is natuurlijk ook de derde. En uh, het was een stuk minder de hype in elk geval. dan bij de vorige twee kinderen. Maar nee, zoals gezegd, uh, vandaag is er toch weer heel veel pers op afgekomen. en is het wachten op de bekendmaking van de geboorte. Kate Waite, ja. deel 3, noemen de Britten het al. Okay. En uh, het is het derde kind, maar hoeveel in lijn van troonopvolging wordt dit kind? Uh, het wordt de vijfde in de lijn van troonopvolging. Dus na prins Charles, uh, dan William en dan uh, George en Charlotte. Twee kinderen van William wordt dit de, uh, de vijfde in de lijn. En daarmee gaat deze baby uh, prins Harry voorbij. Die is nu nog de vijfde in de lijn. Die wordt dan de zesde in de lijn van de troonopvolging. En daarnaast wordt deze baby ook al het zesde achterkleinkind van koningin Elizabeth. Oké, okay, nou de Britten die wedden op alles. Hè? Is deze datum ook favoriet bij de boekies? Uh, Nee, dat niet. Dat was in de 20 april. Dat was afgelopen zaterdag. Daar werd het meeste rekening uh, ge mee gehouden bij de boekmakers, uh, Waar het nu ook vooral over gaat bij de boekmakers. want daar kun je ook uiteraard op wedden, is de naam. En of het een jongen of een meisje wordt. En als je dan kijkt naar de quoteringen, dan zie je dat de meeste uh, weddenschappen uit zijn gegaan naar het feit dat het een jongen wordt. En dat hij Arthur gaat heten. En uh, bij de meisjesnamen voor de volledigheid is Mary uh, favoriet. Uh, en inderdaad, wat je zegt, uh, er gaan ook weer miljoenen om uh, vandaag en de afgelopen weken al uh, in de weddenschappen hierop. En, uh, nou ja, verder is het, zoals gezegd, wachten op meer nieuws... dat wellicht in de loop van de middag uh, gaat komen. We wachten het af. Consument Tim de Wit. In Rotterdam gaat over een uurtje de huldiging van Feyenoord van start. De Rotterdamse club won gisteren de KNVB-beker... en vandaag is het feest in de Kuip. Edwin Cornelissen, goedemiddag. Is het al druk in de Kuip? Uh, ja, het is zeker druk in de Kuip. Uh, dat was het al vroeg vandaag. Ik stond zojuist. Om half één gingen de hekken van de Kuip open uh, voor de hekken. En uh, daar werd al groen vuurwerk ontstoken. Ik heb begrepen dat er mensen waren die al om zeven uur vanochtend bij de Kuip waren. Omdat het uh, principe wie het eerst komt, die het eerst maalt geldt. Dus uh, ja, ze zijn dan toch bang dat die Kuip helemaal volstroomt voor deze huldiging van Feyenoord. En dus was het om half één echt dromme mensen voor het hek. En uh, die wilden allemaal naar binnen. Er zijn ook mensen die hier in functie zijn. Zoals deze meneer met het Feyenoord shirt aan. En ik, ik bespeur wat activiteit. Wat gebeurt er allemaal, meneer? Uh, ja, wij moeten straks optreden. Hè? Ja, en ik zag daar volgens mij jurkens er voorbij komen lopen. We zijn even met jurkens op de foto gegaan, dus uh, de... al te goed. Ja, u moet optreden. Ik hoor de, of de Rotterdamse tongval. Wat zeg ik nou? De Rotterdamse tongval. Dit zijn de buschauffeurs. Oh, Juist, de buschauffeurs van Rotterdam met trots. Dus met uh, ons lied, uh, wat geschreven is door Aad. Mein nooit op de tune van Sweet Caroline. Oh, mogen we eventjes een a cappella voorproefje dan? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Hier, Hier aan, aan de, de maas... Wordt er weer hard gezongen, want er is één clubkampioen. We gaan door het vuur, laten de fakkels branden. Niemand die ons nog kan verslaan, want in Rotterdam is iedereen blij. De Koolsingel, ja de Koolsingel, we zijn erbij. Bye. Vaar je Noord, Vaar Noord, in de Kuip wordt weer gescoord. Nou, en zo gaat dat dan. Prachtig, heren. En uh, zo'n mooi, uh, zo mooi zuiver ook. Ja, zij gaan dus optreden. En ze zijn niet de enige, deze buschauffeurs. De Hermes is er natuurlijk bij. Lee Towers is erbij. En dat voor hopelijk volle tribunes. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om die spelers en de staf... die op het podium, midden op de grasmat van de Kuip... acte de présence gaan geven om uh, ja, deze prijs, deze beker... te gaan vieren met het Legioen. Het belooft een gezellige, zonnige, mooie middag te worden in Rotterdam. Dankjewel, Edwin Cornelissen. Het weer geregeld wonen op de meeste plaatsen. Droogte is 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het noorden af en toe regen en 12 tot 15 graden in het zuiden. Kan het dan nog wel lokaal 18 graden worden. Ja, niet alleen buschauffeurs in Rotterdam kunnen spectaculaire optredens geven. Ook Beyoncé kan dat natuurlijk. Zij gaf een optreden op het Amerikaanse Coachella Festival... waar iedereen ja, laaiend enthousiast over is. Maar het was ook een college. Maar wat doseerde zij dan precies? Je hoort het zometeen in de Nieuwsbv. Maar eerst verkeersinformatie met Dennis Mooi. Op de A20 bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd. Richting Gouda staat tussen de afrit Delfshaven en het knooppunt... op rechts plein 6 kilometer file. De linkerrijstok is dicht en de vertraging is 20 minuten.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 Uw houtwerk 10 jaar lang optimaal beschermd met Sigma S2U Allure. Ga naar een thuis inwinkel. NPO Radio 1. PNN, Zara. Patrick Kloodiers, de nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Giovanni en zijn mannen zorgden gisteren voor een explosie van gejuich... door de honderdste kvb beker in de wacht te slepen. En zelfs die-hard Pec-fan Emma wenner -Mars, die voelde de vreugde. Dat hoor je zo meteen na half twee. Nu eerst Queen Bee en haar boodschap aan het volk. De Nieuws -BV. Sangres Beyoncé gaf dit weekend voor de tweede en de laatste keer een weergaloos concert op het beroemde Coachella Festival. Grote kranten zoals de New York Times, de Washington Post en de Guardian kwamen superlatieve tekort. Niet alleen omdat ze artistiek en muzikaal zo geweldig is, maar zeker ook omdat ze de zwarte cultuur en de zwarte geschiedenis viert en eert. Melat G. Nikoussi, een van de auteurs van het boek Zwart en medeoprichter van het collectief Belgium Renaissance, dat de positie van Afrikaanse en zwarte diaspora in België wil verbeteren, daar ga ik het met haar praten. Zij zit in de studio in, in Brussel. En in Leuven zit de afgestudeerde historicus Gert Huskens. Uh, hij heeft uh, zich gericht op het koloni koloniaal verleden... en onder andere een zoektocht gedaan, een onderzoek gedaan... naar het postkolonialisme in de hiphop. Goedemiddag, beiden. Hallo, hey. Goedemiddag. Ja, uh, Melat, ik begin bij jou, want iedereen is lyrisch, oh. uh, maar zeker ook over haar boodschap. De New York Times die schreef ze stond op de schouders van haar voorouders en de grote namen in de zwarte geschiedenis. Ze bracht ook een eerbetoon aan de zwarte vrouw. Melat, kan je ons uitleggen op welke manieren Debion zei dat allemaal? Goh, ze heeft dat op zoveel verschillende manieren gedaan. Um, ze kwam op het podium in een prachtig gewaad dat heel erg deed denken aan um, Nefertiti bijvoorbeeld. Dus een oud-Egyptische koningin, maar ook heel erg uh, deed denken aan Cleopatra. En daarmee zegt ze eigenlijk al van ja kijk, uh, de geschiedenis zeg maar van onze beschaving begint bij de zwarte vrouw. En ze, ze zegt ook heel duidelijk van ja, Nefertiti en Cleopatra, dat waren Afrikaanse vrouwen, dat waren, dat waren zwart Afrikaanse vrouwen. Afrikaanse vrouwen. En uh, ja, dat Elizabeth Taylor haar gespeeld heeft in de film Cleopatra, verandert daar niks aan. Uh, dus ze neemt ook heel die whitewashing van, die heel, van heel de Egyptische cultuur op de korrel. Um, daarnaast verwijst ze ook nog naar Nina Simone. Ze laat een fragment horen van, uh, van Nina Simone. Uh, de speech van Malcolm X uh, die ook uh, heel hard weer klinkt, uh, waarin hij dus eigenlijk zegt the most disrespected woman, or, of uh, the most disrespected person in America is the black woman. Um, en, en ze zegt eigenlijk van ja kijk zwarte vrouwen, zij zijn de geschiedenis en wij staan er en ik ga ze vandaag uh, eren door, door, uh, ja, door gewoon beste optreden ooit te geven, maar ook door duidelijk te verwijzen naar de geschiedenis en, en uh, door zwarte vrouwen aan bod te laten komen. Ja en zij eert dan ook de historical black colleges and universities. Uh -huh. uh, kan je uitleggen wat voor instituten dat zijn en hoe belangrijk het is dat zij daarna verwijst. Ja, het is heel belangrijk, omdat Beyoncé is natuurlijk bekend. Uh, ja, ze is bekend dat ze, dat ze verwijst naar, naar zwarte cultuur, zwarte muziek, uh, creatieve zwarte cultuur. Maar het is eigenlijk de eerste keer dat ze zo expliciet verwijst naar zwarte kennisinstellingen, dus zwarte universiteiten. En de historically black uh, colleges and universities werden dus opgericht na de afschaffing van de slavernij, dus uh, na de Burgeroorlog. Uh, waren, waren zwarte mensen dus vrij. In Amerika, maar ja, dus tussen haakjes. Want er was nog altijd segregatie. En zwarte mensen mochten niet naar dezelfde scholen, naar dezelfde um, instellingen gaan als, als witte mensen. Dus ze moesten hun eigen universiteiten oprichten. En uh, ze hebben dus black universities en colleges opgericht. En die bestaan vandaag de dag nog altijd. Uh, een van de bekendste is uh, Howard University. En uh, ze waardeert die eigenlijk. En ze zegt van, ja, onze historically black colleges en universities, die mogen er best zijn, want vandaag de dag... Uh, Um, wordt er eigenlijk heel, heel laagdunkend gedaan over die kennisinstellingen. Die, die ja, zijn geen Ivy League uh, colleges, natuurlijk. Uh, en mensen denken nog altijd, er is nog altijd de perceptie dat um, zwarte kennisinstellingen inferieur zijn, dat die minder goed zijn dan, dan witte universiteiten of, of, uh, of, of zakelijke witte universiteiten. En uh, Beyoncé zegt eigenlijk van, nee, het is een, een, een ontzettend mooie geschiedenis dat we die hebben kunnen oprichten, dat die vandaag nog bestaan en sterk nog, uh, ze, ze bieden kwaliteitsvol onderwijs aan en hebben een rijke cultuur. En, en hoe verwees ze daarna, als we dan even terugkijken naar het optreden van Beyoncé? Uh, ja, het zat echt in alles. Het zat, het zat in haar uh, jersey, of uh, haar hoodie die ze aan had. Daar waren dus Griekse letters uh, op. En die verwijzen dus naar de, naar de black sororities en fraternities. Die dus opgericht zijn uh, op die universiteiten. Dus uh, studentenverenigingen voor zwarte ja. jongeren. En die uh, drumband, was dat ook nog een verwijzing? Ja, tuurlijk, ja. De drumband, uh, uh, uh, de drumline, de marionetten, alles. De step. Uh, step is dus een dans waarbij je dus uh, muziek maakt met je lichaam. Uh, alles verwees naar de zwarte universiteitservaring op die historically black colleges en universities. Dus uh, van A tot Z was het een viering van niet alleen de zwarte vrouw, um, zwarte geschiedenis en zwarte kennisinstellingen. Uh, dus ja... Ja, en dan volgens de Washington Post... wat het allerbelangrijkste moment, zoals, zowel politiek als historisch... haar uitvoering van Lift Every Voice and Sing. Dat, Dat wordt gezien eigenlijk als het zwarte Amerikaanse volkslied. We gaan even luisteren. Ja, uh, prachtig. Uh, Gert, hoe heb jij naar dit, uh, naar dit stukje ja, zeg maar, zwart volkslied gekeken of geluisterd? Nou, well, Natuurlijk is uh, die ervaring voor mij helemaal anders... als uh, hoogopgeleide, blanke man, uh, maar toch heb ik natuurlijk vanuit mijn, uh, mijn expertise ook natuurlijk een aantal belangrijke zaken gezien. Ik zag vooral dat uh, Beyoncé zich in een, in een traditie heeft geplaatst van die referenties naar het afrocentrisme. Uh, ze heeft helemaal niet het warm water uitgevonden, maar ze heeft het wel op een heel 21e eeuwse manier gebracht. Uh, maar ze staat hierbij duidelijk in een traditie van andere artiesten die het ook al gedaan hebben naar het afrocentrisme verrijzen, zoals James Brown en Curtis Mayfeld, uh, funk-legendes, maar ook de ook in de rapmuziek is natuurlijk heel belangrijk. Daar is de centrale figuur iemand als Afrika Bambata... Uh, en ook de mensen van A Tribe Called Quest uh, hebben duidelijk altijd afrocentristische symbolen gebruikt... en ook altijd verwezen naar die Egyptische achtergrond... van de zwarte gemeenschap. Ik kom zo, dus ik dat... kom zo nog even terug over dat, die Egyptische achtergrond... en die verwijzing naar Nefertiti. Maar uh, Melat, dan wil ik van jou nog even weten... hoe, hoe het bij jou binnenkwam, dat, dat uh, zwarte Amerikaanse volkslied... wat ze plotseling zong. Mm -hmm. Wel, Ik ben natuurlijk geen zwarte Amerikaanse vrouw. Hè. Dus dat is ook wel heel duidelijk. Dat ik vanuit Europa kijk naar... naar uh... Naar dit fenomeen. Ik, ik weet niet wat de African American Experience is. Want ik ben geen African American, ik ben een Afropean, zoals dat dan heette. Uh, maar ik denk dat het, het raakte mij omdat Beyoncé uh, verwees ook bijvoorbeeld naar Jamaica, naar de Caribische eilanden. Ze verwees ook naar Fella Kuti, een uh, Nigeriaanse muzikant. Daarmee zegt ze eigenlijk van ja. Wij zijn allemaal verbonden. De zwarte diaspora die uh, verspreid is over heel de wereld. Wij delen iets. Wij delen niet alleen het trauma van, uh, van slavernij en kolonialisme, maar wij delen ook trots, wij delen creativiteit, wij, wij delen rijkdom. En dat sprak mij aan, dat ze veel meer Ze sprak... Um, zeg maar, buiten de, de, de Afro-American experience om. Ze, ze verenigde eigenlijk uh, ja, heel de Zwarte Diaspora. En dat vond ik heel krachtig. En, en Gert, jij was dan ook erg, of, uh, erg onder de indruk van haar opkomst als, af, als Nefertiti. Waarom was dat voor jou zo'n belangrijk moment? Uh, ja, eerst, ten eerste was het gewoon visueel enorm sterk. Uh, ze werd ook direct uh, de verbinding gemaakt tussen de Historically uh, Black Colleges en Universities... en wat er eerst met een fluitsignaal het, uh, het startschot werd gegeven... en dan stond ze daar als koningin. Uh, heel statig, heel, heel krachtig... en eigenlijk ja, direct een, een stevige binnenvaller. Ook een referentie die je eigenlijk moeilijk kon ontwijken... want op de, op de catsuits van de danseressen... stond dan weer het dodenmasker van een boek, uh, een Een afbeelding die wij allemaal ooit al gezien hebben in onze geschiedenisboeken... Uh, toen we nog op school zaten. Dus ze probeert wel echt heel sterk die boodschap binnen te brengen. En ze doet dat ook met heel duidelijke, duidelijke symbolen. En waarom is Nefertiti zo belangrijk? Uh, omdat Nefertiti natuurlijk ook wel die krachtige positie van die vrouw in het oude Egypte benadrukt. Uh, als we aan geschiedenis denken, dan denken we nog altijd te vaak, ook in de oudheid, aan mensen als Julius Caesar of, of, of Ramses of, of dergelijke personen. En die Nefertiti laat ook zien dat er ook in die periode al, al krachtige vrouwen waren die voor zichzelf opkwamen en die die mannelijke machtsbastions proberen te Doorbreken. In die zin was het optreden van, van uh, Beyoncé ook echt een voorbeeld van het bekende debat van Gloria Wecker in juli in Nederland over die intersectionaliteit, waar dus verschillende uh, eigenschappen samenkomen. En zij was dus inderdaad iemand uit Afrika en ook nog in zijn vrouw. Dus dan kwamen die, die, die, die, die raakpunten ook weer samen. ja En u schreef Beyoncé natuurlijk geschiedenis... doordat ze als eerste vrouw de hoofdact mm -hmm. was op dit beroemde festival. Maar uh, Gert, het is ook een, een, een festival ja, met een publiek... dat misschien niet helemaal op haar boodschap zat te wachten. Kan je dat uitleggen? Ja, Coachella is, is eigenlijk een, een gigantische parade van veelal rijke, blanke Amerikanen. En in die zijn ons natuurlijk wel, een, ik heb in het uh, opiniestuk op mogen schreven, daar stond een redelijk blind publiek, want... Op het festival zelf kunnen de, kan meestal alleen maar de geprivilegeerde Amerikaan naartoe komen. En het is eigenlijk een soort van ja, plasma de waar iedereen elkaar... Plasma ja, zien vuur, En het is een plek waar je gezien wil worden. <laughs> ja, zien en gezien worden. Dus uh, de mate waarin zulke politieke boodschappen uh, effectief gehoor vinden... is natuurlijk moeilijk om in te schatten of dat Coachella plaatsvond. Uh, we zien ook steeds vaker bijvoorbeeld dat uh, zwarte artiesten... of artiesten met een migratieachtergrond ook terugkeren naar hun... Uh, hun thuisland, bijvoorbeeld met Regimes, een bekende Franse rapper... die gaat nu ook optreden in Afrika zelf. Stromae heeft ook een tour in Afrika gedaan... om ook wel echt de, de mensen aan wie een boodschap uh, gericht is te betrekken. Meelad, wat, mee wat vond jij ervan dat Beyoncé juist op dit festival... deze boodschappen uh, naar het publiek bracht? Um, ja, ik vond het ik vond geniaal. Ze, ze toont eigenlijk van, ja, het kan me niet schelen dat mijn wit publiek eigenlijk niks snapt van, van de referenties, want het zwarte publiek snapt het wel. Of, of zwarte mensen snappen het wel, en, of als we het niet weten, dan gaan we het meteen opzoeken, en dan, dan leren we iets bij. Dus ik denk dat Beyoncé um, op een uh, punt in haar carrière staat, waarin dat ze zich eigenlijk niks meer moet aantrekken van wat er van haar wordt verwacht. Uh, en dat is, uh, ja, dat is magnifiek. Dat ze... Dat... Ja, ja, maar zelfs uh, Beyoncé, haar moeder, die had haar twijfels... van meisje, moet je dit nou eigenlijk wel doen op uh -huh, dat festival? Uh -huh. wat, wat, wat was het verhaal? Ja, uh, blijkbaar had uh, Miss Tina Lawson, dus de moeder van Beyoncé... tegen haar gezegd van ja, is het niet te zwart? Uh, gaan mensen de referenties wel uh, begrijpen? Ga je je publiek niet vervreemden? Etcetera, cetera. Um, en, en Beyoncé heeft zich daar gewoon niks van aangetrokken. Ze heeft gewoon gezegd van ja, kijk, it, it, it, I don't care. Ik doe gewoon uh, lekker mijn zin. En uh, my black people will get it, so, ja. Um, en dat is fijn dat, dat we nu een ruimte hebben voor zwarte artiesten... waarin ze gewoon lekker hun ding kunnen doen en lekker zwart kunnen zijn. Ja, want want Gert, er is natuurlijk veel aan de hand. Hè. Zeker dit, dit succesvolle optreden met die boodschap die daar heel erg in verweven is. Maar ook de film Black Panther met een volledig zwarte cast. Uh, dan, is, is er nou eindelijk iets aan het veranderen? Uh. Op kwantitatief, uh, op kwantitatief niveau is er zeker een, een, een enorme toename aan uh, de stijging van zwarte stemmen in het, in het cultureel debat. Ook in België is bijvoorbeeld het initiatief uh, Black Speaks Back aanwezig. Je hebt de afrofuturistische musical Euphoria die eraan komt, ook uit hun uh, stal. Uh, dus op kwantitatief niveau stijgt het zeker. En zij, zij gebruiken die aandacht natuurlijk ook om om de diversiteit binnen die zwarte gemeenschap aan te duiden. Want zij zeggen zelf ook van ja, het is niet alleen Beyoncé waar wij naar luisteren. Er zijn veel andere, kleinere groepen die ook andere niches en andere interesses hebben. Uh, maar het stijgt wel zeker. Um, ja, er, er verschijnen ook veel meer uh, rapliedjes met een postkoloniale boodschap. Artiesten als uh, Baloggi in België, een Belgische congolese artiest die krijgt nu ook toch steeds meer uh, persaandacht... Nou. Uh, en dat vraag is natuurlijk of zij, of zij de drijvende kracht zijn achter die evolutie naar meer postkoloniale en diversiteitsthema's in de media, of dat ze erop mee surfen. Ik denk dat het eerder een beweging is die langs twee kanten gevoed wordt, want ook op politiek niveau. Um worden die debatten ook steeds grondiger gevoerd. Ja. Vandaag nog is er een, een gemeenteraadszitting maar, maar, maar Gert, in Brussel. Gert, de... Gert ik kan nog, kan nog uren naar je luisteren. En ook, uh, Melat, uh, ik, ik, ik zou nog honderdduizend dingen willen weten... over het optreden van, uh, van Beyoncé. Maar uh, ik, ik wou even jullie bedanken voor de duiding... maar we moeten vooral even naar haar gaan luisteren. Dus dank u wel, Melat Genekusi en Gert Huskens vanuit België. En dan luisteren we nu naar Beyoncé.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 I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. There's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Oh, I like being walked all over lately. Walked all over lately, I'd rather be crazy. Oh, I like being.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 Slow down, they don't love you like I love you Let's imagine for a moment that you never made a name For yourself a master, well they had you labeled as a king Never made it out the cage, still out there moving in them streets Never had the baddest woman in the game up in your sheet -E Would they be down to right now?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 Slow down, they don't love you like I love you Back up, they don't love you like I love you Step down, they don't love you like I love you Can't you see there's no other man above you What a wicked way to treat the girl that loves you Hold oh, love, up, they don't love you like I love you Hold oh, down, they don't love you like I love you I hop up off my bed and get my swag on I look in the mirror say, what's up? What's up, what's up, what's up? Beyoncé met Hold Up. NPO Radio 1. Patrick Rodiers. De Nieuwsbv. Het afgelopen sportweekend door de bril van sportfanaat Erben Wennemars. Even luisteren wat hij op zijn oortjes heeft staan hoor. Iets dichter bij de microfoon, dus. Ja, kan dat? Die gratie die ons nooit verveelt. Voor versie, voor persie, voor persie, voor NPO Radio 1. Hier is het Jeroen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 De rechtbank in Brussel heeft Salah Abdeslam tot 20 jaar veroordeeld... voor poging tot moord met een terroristisch oogmerk. Hij stond terecht voor een schietpartij twee jaar geleden... tijdens een huiszoeking in Brussel. Abdeslam is ook de hoofdverdacht van de aanslagen in Parijs in 2015. Daarvoor staat hij later terecht. En de Amerikaanse miljardair Michael Bloomberg... heeft een cheque van 4,5 miljoen dollar uitgeschreven... als bijdrage aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarmee compenseert hij het bedrag dat het congres niet meer bijdraagt... omdat de VS zich terugtrekt uit het akkoord. Met ballen. En op maandag betekent dat natuurlijk alle ballen op Erben Wennemars. Erben, ja, jij ging een spectaculaire uh, weekend tegemoet, ja. toch? Ja, ik heb een heel spectaculair weekend meegemaakt, zei Patrick. Stel. Ik heb eens nieuws meegemaakt. Ik, ben, ik heb voor het eerst in mijn leven... Ik kijk altijd naar wie er nog voor me zitten. Maar voor het eerst in mijn leven deed ik er aan een wedstrijd mee... en was ik gewoon allerlaatste... Echt? En ben ik gewoon uit koers gehaald. Met de bezemwagen ben je gewoon van de ja, koers afgehaald. Ja, nou dan he? wel een hele stoere bezemwagen. Met een hele grote helikopter ben ik van een berg afgehaald. Ik deed mee aan de Patrouille de Glacier. Dat is een, een, een, een Zwitserse uh, toerskiwedstrijd. Of, uh, of ski mountaineering is het eigenlijk. Van Zermatt naar skiën samen met twee vrienden. En onder andere ook uh, Diederik Simon. Uh, toch een vijfvoudig Olympiër. Olympisch goud, twee keer Olympisch zilver. Niet de minste. Alleen we hadden uh, toch een beetje last van, uh, van twee dingen. Een beetje van uh, ja we waren, we waren iets te ambitieus ingeschreven. Ben in een, in, een, in een stadgroep waarvan we dachten van nou dit wordt toch wel een beetje een beetje raar. Zelfoverschatting heet En het. het tweede was toch wel een bolle <laughs> zelfoverschatting inderdaad. Want uh, ja, het ging gewoon we gingen eigenlijk best wel goed. Alleen het was gewoon te ver. het was gewoon te gek, het was gewoon uh, waanzinnig. Het was gewoon Was gevaarlijk? Nee, het was niet gevaarlijk. Nee, we hebben wel we hebben, waren eigenlijk best, best wel goed best wel goed voorbereid. Maar het is een beetje hetzelfde alsof er mensen uit uh, Zwitserland komen naar uh, die denken: "Hey, in Nederland heb je een elf stedentocht God, die kan ik ook. worden. daar kan ik ook." Ook wel aan meedoen en je hebt nog nooit geschaatst. <lacht> wij waren wel fit, wij waren goed, wij kunnen een beetje skiën, uh, maar dit is wel een echt hele andere discipline. En het is een hele gaaf wedstrijd, want het is door, door het Zwitserse uh, leger wordt het georganiseerd en van oudsher zeggen een hele mooie wedstrijd. Wat wat samen met de, de, het Oostenrijkse leger en het, en het Italiaanse leger en het ja, uh, Je kan het, het mooi vertellen, ik kan het mooi vertellen, en ik zag het ook op Instagram... die prachtige helikopter ja. die jou gewoon van de baan afhaalde. Maar ondertussen, Ermen Wenner-Mars... Die ging kapot. Nou, je, ben, je bent dus gewoon met een bezemwagen opgehaald. Ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is wat ik al zei. Ben Even geknakt? Dus... Nee, ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik, vind het eigenlijk, ik ben eigenlijk ook maar gewoon mens, weet je. En ik... Het uh, ik, uh... is mooi dat je dat... Ik, ik hou van sport en ik hou, hou van deze uitdagingen. En het zou ook niet goed zijn dat, dat we hier heel goed in zouden zijn. Maar het is wel een, een lesje klein, een klein beetje nederigheid. En dat is ook wel een keertje goed. Ik kan dus niet alles. Ik heb er overal verstand van, maar ik kan niet alles. Maar goed, je bent ook maar een mens, ja. maar je bent ja. een mooi mens. Ja. Maar uh, dit weekend stond alles in het teken natuurlijk van de KNVB-bekerfinale tussen AZ en Feyenoord. We gaan luisteren.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 Nou, van Persie weer op, 25 meter van de goal. Van Persie richting 16 meter, die combinatie Berghuis. Terug naar Van Persie, Van Persie met Sifke, wat een schitterende goal! Van de man, de maestro en misschien wel de legende van het Nederlandse voetbal, Robin van Persie doet het hier. De man die terugkwam om prijzen te winnen met Feyenoord, net als Dirk Kuyt maakt hij de 2-0. Abs gaat zelf, nee, legt hem klaar. Filena met heel veel tijd voor het schot. Daar komt de schot van Filena, Pizot laat los, Doorstra 0-3. Jens Toornstra beslist hier deze bekerfinale en uh, de spelers van Feyenoord, iedereen op de bank, die komen al het veld inrennen om het feest te vieren. Voor de dertiende keer gaat Feyenoord hier in Rotterdam de KNVB beker winnen. Erwin, de finale, hoe heb jij hem beleefd? Ja, ik vind het mooi. Ik vind het mooi dat de bekerfinale die krijgt steeds meer waarde. Dat komt natuurlijk ook omdat je dan meteen die Europa League in gaat. Dus het is ook echt een prijs. En dat was deze keer wel de eerste keer dat ik het echt zag... omdat er ook echt een grote club, één van de top drie toch wel... Hè, PSV, Ajax en Feyenoord, er ook echt voor ging om te winnen. Speciaal trainingskamp en dan winnen ze in die mooie Kuip. En dan heb je ook nog Robin van Persie, die man, die gun je toch van alles. En die doet gewoon datgene wat Dirk Kuyt eigenlijk vorig jaar natuurlijk deed... Hè, met die kampioenschapwedstrijd, dat is al Iedereen gewoon, gewoon herinneren dat hij daar drie keer scoort. En ja, het was natuurlijk niet zo mooi als wat Dirk deed, Maar dan in die wedstrijd gewoon scoren. Doen, en, dan die, dan, en dan die prijs binnenhalen. Ja, dat vind ik gewoon heel mooi. Dus ik heb echt, het was misschien wel niet de allerbeste wedstrijd. Maar ik heb echt genoten van de, van de, de sfeer en van de grootsheid van deze, van deze wedstrijd. Aan de lijn uit Feyenoord en analist Pierre van Hooydonk. Pierre, goedemiddag. Middag. Ja, wat vond jij van de finale? Um... Ja, ik vond het een. Uh, dat, er was heel veel sfeer. Dat ja. was geweldig. Maar het voetbaltechnisch voetbal uh, vond ik het uh, eigenlijk vrij matig. Omdat je, ik had een hele aantrekkelijke finale verwacht. Uh, AZ uh, speelt in mij, of heeft in mijn ogen het beste voetbal van Nederland uh, gespeeld hmm. dit seizoen. En ja, die waren, die waren gewoon slecht. En, en Feyenoord uh, die. Ja, die had een, een veel zwaardere pot verwacht dan dat ze gisteren hebben gekregen. En ja, eigenlijk op basis van uh, een stukje uh, routine hebben ze die, die wedstrijd toch eenvoudig naar zich, uh, naar zich toe getrokken. Met, met als ja, hoogtepunt uh, de, de stiftbal van Verpessi. Ja, hè? Dat was heel mooi. Hey, maar als we dan toch even die wedstrijd even erbij... gewoon eventjes analyseren. Weet je wat me opviel? En ik begreep daar gewoon echt helemaal niks van, ik, ik, ik zat naar nou te kijken, de eerste vijf minuten. En dan beginnen we met, met uh, de AZ-supporters... die gooiden met fakkels. Uh, heb je dat gezien? Ja, ja. En, het, maar maar uh, wat zit daar eigenlijk achter? Uh, want ik, ik snap daar gewoon helemaal niks van. Nee, ik, maar ik begrijp. Ik heb uh, dezelfde uh, woorden uitgesproken gisterenmiddag. Oh. Ik, ik snap het ook niet. Weet je dat, dat er iets van baldadigheid uh, ontstaat op het moment dat je 3-0 achter staat? Ja. Uh, dat is nog niet goed te praten, maar dan, dan weet je uh, ja, dat. dat... Waar het vandaan komt. Maar jij ja, ook nog eens in de 16 bij, bij de eigen keeper. Ik, ik, ik snap het er ook helemaal niks van. En, ja, wat dat betreft. Uh, ze hebben daar die, die klappers. Uh, die hebben ze toch uh, ja. in de pan gedaan. Maar ja, van mij mogen ze morgen weer terugkomen. Hey, als ze uh, dat vuurwerk uh, gewoon achterwege laten. Ja, ik moest, ik moest heel, heel, heel even denken aan een aantal jaar geleden. toen uh, Pex Zwolle in, in de finale stond. Toen was het eigenlijk hetzelfde. Ja. Ook, ook bij het, uh, met, met, met de eigen sporters, Ook richting de eigen keeper. Maar nou, dit is toch onbegrijpelijk. Dit is toch, dit, ik, ik, ik begrijp hier echt helemaal niks van. Ik kan er ook geen enkele verklaring voor verzinnen. Maar jij dus, jij, jij dus blijkbaar ook niet. Nee, absoluut helemaal nou, niet. Laten we het dan over Robin, Robin van Persie hebben. Uh, uh, hij dit, hoe, hoe speelde Robin, Robin, Robin van Persie eigenlijk de hele wedstrijd? Nou, op zich viel dat wel mee. Uh, hij, heeft, hij had helemaal niet zoveel balcontacten. Maar ja, als hij de bal heeft... Uh, de bal die uh, hoor je nooit, nooit vloeken als hij... Uh, uh, aan zijn voet uh, geplakt zit. Ja. Dat, ja, die te die, weinige balcontacten. Ja. Hij doet altijd iets, iets zinnigs met een bal. Er zit altijd een idee achter. Ja, en, en, dat is prachtig. Ja, dan, uh, en, en wat, wat... Ja, als je dan die, die 0-2 uh, ziet met zijn uh, mindere rechterbeen, ja. nou, dat, dat, dat is des te knapper. En in de eerste helft had hij al zo'n geniaal moment waar, toen hij buitenspel stond en uh, ja, ook eigenlijk op dezelfde manier met een stiftbal. Uh, bijzot uh, verrast. Toen kwam de bal nog op de lat en hij uh, ja, was bij het spel. Ja, en wat ik ja, ook zo mooi de vind de bij Van Persie, die, die krijgt dan uh, uh, uh, uh, ook nog een schop tegen zijn hoofd en nog een keer een klap tegen zijn hoofd, maar je hoort hem niet piepen. Je hoort hem niet kraken, weet je Hij gaat gewoon weer verder. Dat, dat, dat vind ik mooi. En wat ik ook mooi vond, was het, uh, het, het interview wat ik, wat, ik, wat ik gisteren zag met Robin Van Persie. Hij was zo uh, ontwapenend. Hij liet zich ook van ja. zijn kwetsbare ja. kant zien. En ja, dat. dat, dat ik, heb, ik heb er erg van genoten. Dat hij zo open maar was. Ik, ik, ik moet zeggen dat dat van, eigenlijk vanaf uh, zijn presentatie uh, in januari bij Feyenoord... Ja. Uh, ja tot aan nu is, is zijn presentatie is uh, fenomenaal geweest je, alle interviews het was het was gewoon allemaal uh, nou ja, wat jij zegt ontwapenend. Uh, het was uh, uh, straalde eerlijkheid uit uh, uh, plezier huh? ja, en, en dat is dat is wat je uh, in ieder geval wat ik graag van van de spelers zie als ze voor de camera uh, komen uh, komen te staan en, en ja niet uh, sommige spelers die raken die, die, die gaan gelijk defensief worden. Hè? Ja. En, en ja, dat is hij niet. Hij is natuurlijk uh, ja, gepokt en gemazeld uh, door zijn avonturen in het buitenland. Uh, en bij het Nederlands zelf, al, ja, die, uh, die weet uh, precies wat hij, wat, hij, wat hij moet zeggen. En, en ook de manier waarop. En ja, uh, als je dan ook nog de, de minuten ziet die hij bij Feyenoord heeft gespeeld. Uh, ja, en daarin uh, zijn doelpunten uh, en, en zijn schoten op kool... want dat, mm. dat scheelt geloof ik één of twee uh, pogingen... Ja. Ja, dan, dan, dan, is het, uh, dan heeft hij een, een, een hoog moyenne. Komt het ook niet een beetje omdat hij, gewoon, hij heeft toch helemaal niks... hij is helemaal onafhankelijk, hij heeft nergens... hij heeft niks meer groot te houden... dat hij helemaal vrij is in, in, in zijn wegen... Dat hij eigenlijk wat er het mooie uh, van is. is wel van dat hij, hij, hij stelt zich nu kwetsbaar op. Hè? Maar hij zegt dan ook wel hele eerlijke dingen. En dan denk ik eigenlijk bij mezelf: Nou, dit kan nog wel eens uh, klaar zijn met uh, Robin van Persie. Wat, wat denk jij? Nou, ik denk dat, na wat ik ook gisteren van, uh, van hem gehoord heb, dat, ja. dat het uh, klaar is. Wat, wat, wat, wat zou jij doen? Ja, nou ja, kijk, ik. Ik heb zelf altijd uh, twee normen gehanteerd. Dat is of uh, fysiek niet meer in orde zijn hm? hè, om te stoppen. Uh, of geen plezier meer uh, hebben. En bij mij was het uh, ten laatste. Uh, ja. Fysiek was ik nog wel in orde, maar. Ja, ik, ik, kan me, ik kan me wel voorstellen, en ik ben uh, gelukkig niet vaak geplezierd geweest. Uh, ik heb ook geen, geen klachten overgehouden. Maar als je dat wel hebt, zoals uh, van Persie, dan, dan is het inderdaad, zoals hij het ook uh, terecht omschreef, een, een, een struggle om, om ja. continu maar weer uh, ja, af te wachten. wanneer dat je weer uh, eigenlijk uh, ja, hersteld bent. En, en ja, de grote vraag is eigenlijk of, of hij. Wel, 100% is hersteld. Ja. Ik heb in, in, in zijn United Tijd interview gelezen waarin hij zegt. Uh, ja, ik, ik speel eigenlijk altijd al met pijntjes. Ja, dat, dat, dat, dat is natuurlijk een, een, een enorm frustrerend. Ja, en, en, en voor, liefde, voor een liefhebber uh, is dat uh, nog veel, veel, veel zwaarder. En met name op het mentale vlak. En ik denk dat, dat, daar, dat hij daar zoiets uh, bij heeft van ja, weet je. Het, het is nu misschien wel ook heel mooi zo. Het zou kunnen, maar ik hoop het niet. Want ik heb echt genoten van, uh, uh, van een grote vriend Robin van Persie. Ook een prachtig doelpunt en ook die openheid, die ja. echtheid. Uh, dankjewel, Pierre van Hooytonk. Jo, graag gedaan. Hé, hey, dan is mijn vraag altijd een beetje aan jou. Van Patrick, wat heb jij nou gedaan aan de weekend? Nou, ik heb goed nieuws voor je. Ik heb namelijk uh, afgelopen week, uh, ja, ja, inspireert me toch. Dus toch ik ben mooi, uh, vanuit uh, mijn, uh, mijn dorpje naar Hilversum gefietst. En ook weer terug gefietst. Okay. En dat maar twee, twee keer, omdat het lekker weer was. En ik zat goed in mijn vel. dus hups, fietsen. Dus dat is al gelukt. Heel en fijn. ik heb dit weekend, tegenover mijn huis is een klein riviertje, de Angstol. Ik heb gewoon in de Angstol gezwommen. Ja, daarvan, ik ben oh, echt hartstikke, zwemmen. Hartstikke, hartstikke, hartstikke, odo ja, oh, Sport gekeken misschien? Ja, Sport gekeken ook. Maar jij wil natuurlijk toch altijd weten of ik nog een beetje lichaamsbeweging doe. Ja. En ik heb heerlijk gezwommen. Het schijnt goed voor het lichaam te zijn. En ik ben niet met de bezemwagen uit het water zo, oh, Zoals oh, bij jou. Was, uh, nee, eh, voor wel. de rest nee, natuurlijk wel. Ik heb op de radio Luik like, Luik gevolgd. Ja. Uh, uh, voor de vrouwen. Dus uh, ik heb Anna van der Bregge ja, opnieuw zien winnen. Het is toch fenomenaal. Ja, het is de verreweg de beste wielredder van, van, van de wereld op dit moment. En alle Nederlandse dames winnen alles. We hebben nog niks verloren dit jaar. Ja, prachtig. Years and Years met King. Het orakel uit het oosten. Ja, elke week geeft Ermen ja. Willemers advies over van alles en nog wat. Dan pak ik altijd een orgeltje. En dan uh, gaan we weer luisteren naar de man die echt gewoon, ja, het orakel van het oosten is. Want wat weet hij toch van veel dingen? En uh, we vragen altijd uh, aan Willemijn wat ze nou wil weten. Dus Willemijn, we hebben jou aan de telefoon. Ja, hi. hey jongens. Willem, ja. Goedemiddag. Middag. Willemijn, goedemiddag. Uh, Willemijn, wat wil je weten vandaag? Nou, Erwin, het volgende, um, hmm. over die BMXer. Je weet wel, dat is een jongen waar je, je heel veel voor voelt. Jelle van Gorkum, die BMXer op zo'n klein fietsje... die had on ongelooflijk ongeluk gehad, lag toen in coma. En wij hebben het er ook over gehad he, de hele uitzending. En jij was daar vrij emotioneel over. En toen een paar dagen, en dan gaan we even naar luisteren... een paar dagen na dat ernstige ongeluk, toen zei jij dit over hem. Dus ik denk het hele weekend met één ding. Jelle, Jelle, alsjeblieft, word gewoon weer wakker. Jelle moet deze wedstrijd ook weer winnen. Ja. Ja. ja. ja. Nou, en nu, uh, Erben, en nu heeft hij op zijn Instagram, en je hebt het ook gezien, heeft hij een ja. filmpje en hij is heel voorzichtig, is hij weer aan het bewegen. En hij probeert, probeert te fietsen, hij probeert te bewegen. En ik weet dat jij dit fantastisch moet vinden, dus ik wilde alleen maar eigenlijk vragen, wat, wat, wat, wat, wat voel je als je dit ziet? Wat ja. denk je? Ja, inderdaad. Uh, Jelle ja, is inderdaad hard hardgevallen, Willemijn. En eigenlijk hebben we gewoon al sinds, sinds dat ongeluk... hebben we eigenlijk niks meer van hem gehoord. Er is wel heel veel over hem gesproken. Maar dit is dan de eerste beelden die we dus van hem zien. En als je dan naar zijn Instagram gaat... en ik heb het nu even hier voor mij... dan zie ik dus een jongen liggen met gewoon een lach op zijn gezicht. In een rolstoel, duimpje omhoog. En denk ja, dat is Jelle. Jelle die is net zo... dezelfde Jelle nog steeds die ik ook zag in Rio zilverhalen. Als een fantastische prestatie. En dan zie ik daarna twee filmpjes van hem. En dan zit ik naar te kijken en dan denk ik van... weet je, wat is dit toch een allermachtig mooie prestatie? Want dan gaat Jelle... Jelle is, is, is, is langer niet meer degene wie hij was... maar hij gaat hier van een trap aflopen... achter te voren. Stapje ja. voor stapje. En voet voor ja. voetje en hij wordt geholpen... En hij is positief. En de volgende treden, die pakt hij gewoon weer. En daarna nog eentje weer. En ik zit te kijken alsof ik gewoon Usain Bolt een honderd meter zie lopen. <laughs> maar dit is vele malen mooier. En daarna zit hij op een fiets, op een, op een stationary bike... gewoon ergens in een ziekenhuis, in een revalidatiecentrum. Weer met die lach op zijn gezicht. En denk van, Jelle, je kunt zoveel wedstrijden gewonnen hebben. Zoveel machtige dingen gedaan hebben. Maar nu wordt alles van je gevraagd. Alles wat jij in die... 10, 15 jaar lang topsport geleerd hebt... wat eigenlijk allemaal nietig was, wat, wat niks is... wordt nu van je gevraagd om gewoon weer een normaal mens te worden. Dus deze wedstrijd ja. is inderdaad veel groter dan welke sportwedstrijd dan ook. En hij doet het goed. Hij doet het goed, maar ja. natuurlijk zie ik aan de andere kant zie ik ook wel aan hem... van ja, dit is wel heel erg. Dit is niet een, dit is, deze jongen gaat nooit meer op een BMX-fiets zitten. Maar ik, ik, hij is nee. keihard aan de knokken om gewoon weer terug te komen... in een normale maatschappij en als een normaal mens. En... Jongen Jelle, kom op, jong, want hij doet het fantastisch. En het begin is er. Dankjewel, Willemijn. Radio met b -b -b ballen. Ram tanking register zijn laatste voorjaarsklassieker. Nog een half jaar en dan hangt hij zijn fiets aan de wilgen. In Luikbastaak Luik gisteren werd hij 95ste op 12 minuten. Maar de afgelopen 18 jaar was de 39-jarige tanking... een verrijking voor zijn team, <laughs> voor de media en natuurlijk voor de wielerfans. Ik heb gehoord dat echt veel renners gereïncadineerd worden als koe. En nu droomde ik over een koeienfabriek waarin alle koeien echt heel slecht behandeld werden. 143 renners van onder de 23 jaar reden in Limburg hun nationale titelstrijd over bijna 157 kilometer. Hier, 200 meter van de streep. 200 meter nog en daar komt Willinga. Daar beneden zitten wij aan de streep. Bram Tankink, de nieuwe kampioen der Spa's. Ja, ik heb mezelf een beetje verrast vandaag. Ja. Ik ben een man die altijd in de aanval rijdt. Dit is de enige manier waarop ik een kans heb. Omdat ik gewoon geen sprinter ben. En ik moet proberen de anderen zoveel mogelijk te vermoeien. En op die manier met een kleine groep op de finish afkomen. En dan zijn mijn kansen om het grootst. En dat is vandaag dus geslaagd. Als jij nu wat tegen Rico zou moeten zeggen, wat zou je dan tegen hem zeggen? Nou, ik zou zijn bel slaan. Want uh, het is gewoon een net, hè? Ik denk, oh je, ik moet niet aanspreken, maar. Uh, daar gaan ze me heel raar aankijken. Nou, 15 kilometer voor de finish moest ik eraf. En toen uh, heb ik besloten van: ik ga er maar eens even lekker van genieten. Ja, heerlijk. Heerlijk, heerlijk Bram Tanking. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Bram, hoe heb jij nou geluisterd naar deze korte compilatie? Ja, ja, vooral het, uh, het interview van de, de NK, ik kan ik me echt helemaal niet meer herinneren. Nee? Ja, dat is ook al 18 jaar, 18 jaar geleden. Uh, ondertussen. Ja. Mooi. Ja, het, is, het, is wel, het, het is wel grappig om je af en toe zelf, ja, grappig, wel raar om jezelf terug te horen. Hoor. Ja. En, uh, maar uh, ja, nou, goed, wel leuk. Ja, maar, hey, maar Bram, je... het is een tijdperk. <laughs> ja, een tijdperk, ja. Nou ja, het is, het is inderdaad, bij de helft van mijn leven ben ik profielkender geweest. Ja, dat is toch oh, fantastisch? Je bent eigenlijk bezig met een heel groot afscheidsternet. Je krijgt eigenlijk in alle aandacht die je de afgelopen 18 jaar... gewoon, gewoon echt rustig in een peloton je, je, je plicht gedaan hebt... komt nu alle aandacht gewoon naar je toe. Dus daarom bellen we jou, bellen we jou nou ook. Want we ja. willen je graag de aandacht geven. Want je verdient het. Allereerst, ja. waar, waarom ben je eigenlijk zo lang doorgegaan? Um, nou ja, vooral ten eerste ja goed... Uh, de, of je doet iets wat je echt heel erg leuk vindt, waar je mee begonnen bent, omdat je het echt heel erg leuk vond. Ja. En, uh, en, dat je, de, en je bent er toevallig dan ook nog heel erg goed in, of goed in. Hm. Heel erg, uh, gewoon goed. <laughs> en, uh, uh, en, en blijkbaar ben ik. Uh, ik bedoel, het is je hobby en daar heb je je beroep van gemaakt. Ja, maar dat is dan mooi om het lang mogelijk vol te kunnen houden. En ik heb altijd de, uh, de drive, zeg maar, kunnen houden en de motivatie kunnen vinden om. om uh, om het uit te zijn zelf te halen. Nou, en daarnaast is het zuinig geweest. Ja, toen zak je op mijn lichaam. Toen zaak je, topsport is, hoe zuinig kun je zijn met topsport op je lichaam. Um, maar ja, dus het, het heeft me niet in de steek gelaten de laatste paar jaar. Dus ik heb altijd het niveau kunnen vasthouden waarop ik uh, heb gereden. Ja, je hebt, je hebt, je hebt eigenlijk jarenlang. Je hebt jarenlang altijd als je hebt altijd als knecht gewerkt. Hè. Je hebt altijd in dienst van anderen gereden. Uh, en dat was ja. ik, ik zat erover na te denken, wat moet dan een mooie vraag worden voor, voor, voor Bram. En dan vraag ik mezelf af van, wat is eigenlijk de mooiste overwinning waar jij echt voor gereden hebt, waarvan eigenlijk ook jouw overwinning geworden is? Um, ja, dat, is een, dat is een hele goede vraag hoor. Um, nou, weet je wat eigenlijk de mooiste overwinning had moeten worden? Hm? Uh, dus de, de overwinning van Steven Kruiswijk en de Kiro. ja. En die ging natuurlijk, ja dat is dus een bizarre, dat was echt, dat waren een van de mooiste weken die ik als profielrenner beleefde tot die verschrikkelijke valpartij van Steven. waar die dus echt gewoon in die valpartij die, die Kiro-overwinning misloopt. Ja. En um, um, daar, daarin zie je ook, dat ze gewoon een hele tof soort verhaal, zat daar gewoon in, in één minuut uh, verwerkt. Ja. Dus de, van de, je gaat van de optimale euforie tot de optimale dieptepunt. Maar wat was jouw aandeel daarin? Wat was jouw aandeel in die mooie week daar in, in Italië... dat hij echt op het punt stond om de Giro te winnen? Waarom, waarom is hij voor jou zo mooi? Um, nou, ik, was, ik was de Giro zelf ook echt goed in orde. En, uh, we waren daar naartoe gegaan met, met, met, met, met ambitie. Maar niet, uh, we, hadden niet, uh, we stonden niet op het... Uh, ja, met het idee dat we die Giro zouden gaan winnen en in één keer uh, kwamen we wel in die positie hm? en uh, ja ik denk dat ik daarin zeg maar ook een bijdrage heb gezorgd voor een bijdrage heb gezorgd uh, door de sfeer in de ploeg echt super te houden en, uh, en, en, en, en de jongens echt uh, tot uh, tot uit te motiveren en dat uh, ja, ja. Dus mooi. ja, er, er was wel een gevoel van trots dat we daar met z'n allen konden, zeg maar. En dat, nou, uh, Bram, Bram. Op, uh... Bram Tanking, je hebt echt ja. zoveel jaren zo mooi gefietst. Je mag absoluut trots zijn. Want het was een genot om jou te hebben in het, in het peloton. Gelukkig maak je nog een mooie afscheidstournee. Maar als je dan klaar bent met fietsen, kom je dan snel naar onze studio. Want willen we willen nog eindeloos met je praten. <laughs> Dat is goed. Dankjewel, ja, uh, Bram En dankjewel, Erwin uh, Wennemars. Ja. Nog snel iets waar we op moeten letten ja, deze week. Uh, Henk Groel, Henk Groel, EK. Het EK, hij gaat weer judo en in, in de zwaarste klasse. Dus oh, oh, oh, Henk, wat ga je doen? Met die hele grote beer van boven rond kilo, 130, 140 kg. Daar gaat hij gewoon... Wesley Snyder toch nog een uh, afscheidswedstrijd uh, krijgt. Op 6 september kan hij iedereen En terecht. Uitwaaien. En terecht. Maar zometeen eerst, één vandaag met Suzanne Bosman. BNN VARA.